start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Marnix Ampersen met het NOS journaal. De politie heeft vanmiddag een eind gemaakt aan een groot illegaal feest in het Gelderse dorp Rijswijk. Honderden mensen waren daar aan het feesten in een oude steenfabriek. Er werden honderden agenten ingezet. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Het feest begon gisteravond laat en al snel waren er veel bezoekers, ook uit Frankrijk, Duitsland en Spanje. De politie greep toen nog niet in, volgens de gemeente, omdat het terrein onveilig en lastig bereikbaar is. Ook was er op andere plekken veel politie nodig. In Italië is de oprichter van het zuivelconcern Parmalat overleden. Callisto Tansi speelde een hoofdrol in de financiële ineenstorting van het concern in 2003. Destijds was dat het grootste faillissement uit de Europese geschiedenis. Tansi verduisterde jarenlang geld en werd uiteindelijk veroordeeld tot 17 jaar cel. Hij was 83 jaar. In Haaksbergen is afgelopen nacht veel minder vuurwerk afgestoken dan in andere jaren... vanwege het dodelijk ongeval met een klaphamer... Op sociale media was opgeroepen om uit respect voor de nabestaanden geen vuurwerk af te steken. Bij het incident kwam gisteren een jongen van 12 om het leven. Een jongen van 11 raakte zwaar gewond. De man die na het incident werd aangehouden zit in beperkingen. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In de ziekenhuizen is het aantal mensen met corona gedaald. Dat zijn er nu 1660. Dat zijn er 119 minder dan gisteren. Op de IC's daalde het aantal coronapatiënten naar 472, een daling van 22. Irene Schouten heeft voor de zesde keer in Nederlands kampioenschap marathonschaatsen gewonnen. Daarmee is ze Adje Keulen-Dilstra voorbij, die vijf keer won. De 29-jarige Schouten was na 100 ronden over zacht zwaar ijs in Alkmaar de sterkste in een lange eindsprint. Het weer. De komende uren neemt de bewolking toe. In het westen kan wat regen vallen. Vannacht blijft het zacht. Morgen eerst wat regen. In de middag droog. In de avond vanuit het zuidwesten flinke buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt morgen 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Kerst, ZFM, dit is Kerst met ZFM, met men met nu, entertainment for you. Ik heb mijn vader op bezoek, we drinken gemberthee Hij zegt me luister jonge mama heeft een slechte week Ze moest huilen van de pijn, er waren veel tranen Dus ik zeg hem wat ik denk, we gaan niet stilstaan hè? We zetten schouders eronder, we gaan het aanpakken Het kan weer worden, net als vroeger moesten vaak lachen Dus ik zeg mijn pa geeft mijn moeder een kus en God zegen. Er zijn nog een paar dingen die ze moet weten dus ik schrijf een brieven, ga mijn hart luchten Mama bedankt, Jacob vroeger elke brand plussen. Je was de wereld voor me, ben je nog steeds Maar moet nu zorgen voor mezelf door coupletten en tees Het lijkt de omgekeerde wereld, maar zo gaat het gewoon En zo vader, zo zoon, dus ik ben daar tot de dood Voor mijn familie door het vuur, je hoeft me niks te vragen Heb je me nodig, ben ik daar, ik zit al in de wagen Zoals je zong voor mij, zing ik nu voor jou Over dromen en verdriet, omdat ik zoveel van jou het is de omgekeerde wereld. Met de rollen omgedraaid. En nu ben ik hier voor jou, want jij was daar voor mij. Voor mij. Vroeger zo'n je liedjes voor het slapen gaan. Over engelen die altijd voor me klaar staan Nu zing ik liedjes voor jou, al ben je ver weg Ik hoop dat ze je helpen, je blijft zeggen dat je sterk bent Maar als je helpt wanneer we bellen ben ik soms bang Maar ik weet zeker dat het leven weer naar ons lacht Je kon mijn boterhammen smeren en me naar school brengen Nu doe ik alles voor jou, moet je eens opletten Het lijkt de omgekeerde wereld, maar zo gaat het gewoon En zo vader, zo zoon, dus ik ben daar tot de dood Voor mijn familie door het vuur, je hoeft me niks te vragen Heb je me nodig, ben ik daar, ik zit al in de wagen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 Wat is het weer gezellig, hè, met hij. Soms denk je even aan morgen. Maar er is nog vandaag. Van alles wat nog gaat komen, blijft voor iedere. de dag zelf kleuren en dat begint met een lach het heeft geen zin om te zeuren wees blij dat je leven maakt er hangt een beetje in de lucht kom laat ons proosten op het leven de dag die ons weer wordt gegeven wordt vandaag door ons gevierd want elke dag Live at the Lord. Zaggerijnen. Het heeft geen enkele zin. Laat het zonnetje schijnen. Maak vandaag een goed begin. Zicht het even. Zender van Zandvoort en Omstreken. <tot> <of radio>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 Tiene cosas de India, bonita met la que da esta tierra. Baila morena, baila que duro, bailas como ninguna. Moviendo las caderas, moviendo la cintura. Baila morena, baila que duro, bailas como ninguna. Arrastra la sandalias, llévame en tu loco. morning Va pasando, que va creciendo, la música no para, sigue bailando, se va encendiendo, el sudor de su cuerpo le pone brilla, su piel canela la blusa colorada, la madrugada y esa morena, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra.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 Molen, morena, baila que tu lo, baila, baila, lo bailas como ninguna, dat je het doet. Molen, baal daar, morena, baila que doet. Molen, baal daar, dat je het doet. Molen, tu lo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 So, And have you? E e Daar in die discotheek ik voelde meteen heel mijn hart was van vreugde. Jij keek me aan met je stralende lach. Dat was de mooiste die ik ooit zag. Oh ja, ik was meteen verliefd op jou. Oh ja, op jou. Ik vind jou leuk. Hoe vind jij mij? Dat zijn de eerste woorden die ik toen zei. Ik vind jou. Leuk. Ik ben toch zo gelukkig met jou hier niet bij mij. Nu zijn we samen, we zijn nu een stel, verliefd en verloofd. Het ging allemaal zo snel Met jou wil ik leven, met jou word ik oud Ik ging voor het zilver, maar het werd goud Oh ja, ik ben stapel gek op jou Oh ja, op ja. Ik vind jou leuk, hoe vind jij mij? Dat zijn de eerste woorden die ik toen zei Ik vind jou leuk, hoe vind jij mij? Ik ben toch zo gelukkig met jou hier niet bij mij. En niet van het leven, het is nooit te laat. Je komt elkaar tegen in de kroeg of op straat. Wij kwamen samen door die ene zin En dat was voor ons een nieuw begin. Oh ja, ik vind stabiel gek op jou. Oh ja, oh ja. Ik vind jou leuk, hoe vind jij mij? Dat zijn de eerste woorden die ik toen zei Ik vind jou leuk.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 Met haar.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 Horen. En hoe moeilijk ik dit vind wil jij niet zien Ik kan gewoon bij jou geen goed meer doen Dus ik ga maar In de hoop dat er bij jou een licht gaat branden Dat als jij zo doorgaat jij nog zal belanden Waar geen mens op deze wereld ooit wilt zijn. Nou, ik ga maar. Vanaf nu kan ik alleen maar voor je duimen. Dat jij al je eigen puin nu zelf gaat ruimen. Zodat jij niet terug kan vallen en je leven zal verknallen vol van spijt. Dat pijn doet Denk toch niet dat als je water bij de wijn doet Dat er niets meer valt te kiezen En dat je alles zal verliezen voor altijd Nou, ik ga maar Waarom zie je nou niet in dat ik je vriend ben? En dat ik daarom je ja, nu zo niets ontzienend ben En ik zie dan ook dat jij dat weer ontkent ik, ik ga maar Waarom ben je nou niet blij dat ik je door heb En dat ik het allerbeste met je voor heb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 En vacances pour aller en Italie ou en France car jamais tes des jours d'été changeant du brouillard et du vent qui ne me laissent une chance chaque fois je me demande Quand le froid arrive, je me dois de quitter la ville pour survivre. Car je en ai marre de ton ciel sombre et noir, qui ne me laisse aucun espoir. Pourtant je reviendrai bref là et tu me fais un rêve à d'autres horizons. En ça is een soort van Car c'est toi qui maman chaque fois, je me mets 6-9 FM. Wat is het weer gezellig, hè, Fred? Hij. Om aan de top te staan Ik kon alles vragen Jij stond altijd klaar Ik moet de pijn nu dragen Zo in één keer uit elkaar ja. Dat was jij jarenlang voor mij Je waakt hier over mij Als jij daar boven bent Straten liggen als uw allermooiste steek De tijd met jou was veel te kort Je was zo verlegen, ja zo verlegen Het was overblindend Ik keek naar jou, jij keek naar mij Wil jou in mijn leven, de rest van mijn leven Alles wat ik voel voor jou is alles wat ik geef je bijna weggaat, is er niets af voor ik leef Je bent voor mij de ware Het is niet te verklaren Alles wat ik voel voor jou is alles wat ik geef Mijn hart gaat zo voor voor jou als jij mij een kus geeft Echte, ware liefde Echte, ware liefde Ik zou overleven Staat. Ken mijn liefde geen haat De zon blijft schijnen De zon blijft schijnen Alles wat ik voel voor jou is alles wat ik geef En als je bij me weggaat, is er niets aan voor ik leef Je bent voor mij de ware Het is niet te verklaren wat ik voel voor jou is alles wat ik geef. Mijn hart gaat zo het keer voor jou als jij mij een kus geeft. Echte waarde liefde. Echte waarde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 via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. U luistert naar Entertainment For You. Ik vertrouw in mezelf Iets dat helpt, ik geef het toe. Het maakt me bang dat ik naar jou verlang. Ik had gevraagd, had gevraagd om weg te gaan, maar het blijft, kan dat niet aan? Ik ben van jou, jou nog niet bevrijd. Ook niet naast zo'n tijd. Was alweer vrij van jou ja. Het zijn maar woorden Want mijn hart dat zegt meer Het schreeuwt in trom Laten we gewoon beginnen bij het begin. Hoe is het met je? Ja, goed. Uh, bewogen jaren zijn het bijna geworden. Uh, door de corona natuurlijk. Uh, ja, veel veranderd. Uh, normaal treed ik 250 keer per jaar op. En nu heb ik er volgens mij 40 gedaan. In bijna twee jaar tijd. Dus ja, het zijn hele andere dingen geworden. Maar we zijn wel nieuwe muziek blijven maken. En gewoon doorgaan met hetgeen waar je goed in bent. En mensen moeten van je blijven horen. En dat hebben we wel gedaan. Ja, je hebt uh, ondanks dat... Alles wat er gebeurt is niet stilgezeten, zeker niet. En ook niet op muzikaal gebied. Want je hebt nu een nieuwe single. Blijf hangen. Vertel er eens over. Waar komt die inspiratie daar vandaan? Ja, ik wil eigenlijk altijd liedjes wat ik zelf meemaak. Dus als ik met vrienden uitga, dan kijk ik altijd wat er dan gebeurt. En dan is het mij ook wel eens gebeurd: dat je een heel leuk meisje bijvoorbeeld ziet staan en uh, je durft er niet aan te spreken. En uiteindelijk wacht je zo lang af dat je vrienden zeggen... kom jongen, we gaan verderop, we gaan naar een andere kroeg. En dan denk je van, was ik maar even blijven hangen. En wat was er toen gebeurd? En toen dacht ik van, dat kent denk ik iedereen wel. Van of je nou een meisje bent of jongen of wie dan ook. Iedereen kan, kan wel zo'n moment bedenken... En dat had ik ook. En daar wilde ik toen een liedje over maken. En dat is een fantastisch leuk liedje geworden. Echt een kroegenummer weer. Uh, en ik merk het nu ook. Ik treed er nu af en toe dan mee op. Het liedje slaat gelijk aan en mensen zingen het snel mee. Dus ik denk dat we daar een goede stap hebben gemaakt. Um, in de videoclip zie je jou ook in een prachtige club of feestkroeg. Um, toen je daar stond, uh, kwam toen het oude gevoel gelijk weer terug? Ja, niet het oude gevoel, maar uh, ik, ik stond daar voor een, uh, een man of twintig, dus dat ben je nu gewend. Maar ik heb nu laatst wel eens weer optreden, voor 750 man. Wat nu dan nou mag? En ja, dan begint het toch wel weer te kriebelen en dan denk je van uh, ja, dit is toch wel waar ik het voor doe. En je wil zo graag je liedjes laten horen en wat je hebt gedaan in die afgelopen twee jaar. En ja, dat kan nu weer af en toe. En dan merk je ook mensen hebben allemaal zin in een feestje en ze hebben weer zin om om uit te gaan en er is ook geen ellende. Iedereen is vrolijk, want ze willen weer wat leuks doen. En dat merk ik gewoon heel erg. Ja, mooi. En uh, blijft het nou speciaal om dan weer een nieuwe single? Blijft het altijd spannend of uh, is het voor jou een van de velen? Nee, het blijft elke keer weer spannend. Uh, het is net alsof er een soort kindje wordt geboren... die, die groot moet brengen of, of groot moet maken. En dat is ook met een liedje. En uh, ik, ik vind het toch altijd wel heel spannend. Want je hebt natuurlijk altijd meningen. De een vindt het leuk en de ander vindt het helemaal niks. En dat blijft altijd bij elk liedje. Maar ik merk bij dit liedje dat het meer mensen heel erg leuk vinden dan niet leuk. Dus dan doe je het denk ik heel goed. En ik, ik merk dat ook. Uh, op Spotify gaat het supergoed, uh, Op YouTube wordt hij veel beluisterd. En vooral met je optredens. Dan heb je bewijs voor je neus. Dat ze hem meezingen en feest maken. Dat is mooi. Uh, ben je iemand die meisje of niet van je het langs in de kroeg blijft hangen normaal gesproken? Of... Uh... Nou, ik ben nooit zo van stappen geweest. Ik ben natuurlijk van jongens af aan... ben ik al uh, aan het zingen. En, uh, dus ik was elk weekend gewoon eigenlijk... aan het zingen en aan het optreden. Maar ik merk wel, als ik nu dan een keer uitga... ik, ik, uh, ik wil altijd nog wel even... ergens anders heen. en niet, uh, Ik ben niet de eerste... die naar huis gaat. Ik blijf wel hangen. Jij blijft wel hangen, ja. <laughs> uh, ja, zoals je al zei... het is echt een feest... Uh, eigenlijk best wel een feestplaat. Uh, ja, normaal gesproken hoor je die... inderdaad in de feestkroegen... En nu moeten de mensen de weg naar Spotify vinden. Ja. Nu heb ik even stiekem snel gekeken. En jij bent best wel een streaming kanon, als je naar Spotify kijkt. Meer dan 50 miljoen streams al op je pagina alleen. Um, ben je dan bang dat ze dat wel gaan vinden... nu je niet het land in kan en die 250 optredens uh, kan gaan doen? Ja, mijn liedjes zijn wel altijd ontstaan in de kroegen. En in de discotheken en feesttenten. En dat valt nu weg. Dus dat is het enige wat ik dan wel spannend vind. Maar ik merk wel dat de mensen mij nog steeds kunnen vinden. Want als ik naar de luisteraars per maand kijk, dat, dat blijft alleen maar groeien. Ik zit nu volgens mij op 325.000 luisteraars per maand die mijn liedjes zoeken. Ja, dat is toch waanzinnig veel. En dan, dan, Ik hou dat echt goed in de gaten. Het wordt alleen maar meer. Dus ik heb wel het gevoel dat mensen mij wel weten te vinden en toch altijd wel weer bij mij terechtkomen. We gaan het er heel even over hebben. Niet te lang. Maar hoe ben jij de afgelopen periode doorgekomen? De eerste drie maanden vond ik heerlijk van de coronatijd. Toen dacht ik, nou, voelt het als een soort vakantie en uh, genoot ik er echt van. En daarna werd ik er uh, echt zat van. En ik zat alleen maar de bank, te playstationen en uh, ja, niks te doen. Toen ben ik gaan werken in een sanitair groothandel. En uh, wat ik nu nog steeds doe. En ja, dat vind ik eigenlijk ook superleuk. Uh, je bent bezig, je bent met mensen om je heen. Dus ik heb nu gewoon een baan. En uh, het leert me ook hele andere dingen, weet je wel. Tegenovergestelde van... Zo lang moet dus iemand werken om naar een optreden te kunnen van mij. En zoveel uur moet hij dat werken om dat te kunnen doen. En dat waardeer je nu honderd keer zoveel. En nu waardeer ik het zingen misschien nog wel meer dan ooit. Ga je weer terug naar de 250 optredens uh, in het jaar? Jazeker. Ja, als alle maatregelen voorbij zijn, staat mijn agenda bomvol. En uh, kan ik elk weekend denk ik, weer gemiddeld vijf, zes optredens doen. Dus dat komt wel weer goed. Zoals ik al zei, 50 miljoen streams uh, op Spotify alleen al. En dan heb je ook nog videoclips, uh, andere platformen. Kleine inschatting voor deze, over een jaar? Over een jaar. Durf je dat te doen? <laughs> uh, ik, een miljoen, zeg ik. Een miljoen? Ja. Nou, dat is een mooi doel. <laughs> en uh, ik vind een heerlijke single. Kunnen we nog meer verwachten voor jou het komende jaar? Of, uh... Ja, er ligt, er ligt nog een single klaar. En die uh, komt dit jaar ook nog uit. En... Uh is moeilijk om te zeggen, maar ik denk misschien nog wel beter dan deze. Nog beter? Terwijl ik deze al dacht dat het de beste zou zijn, is dit denk ik wel echt een, uh, misschien wel een hit. Een groot hit. Oké, okay, we gaan het uh, Gaan we het afwachten. Ja. ja. Maar eerst dan maar naar uh, Blijf Hangen, Blijf Reizen. Dankjewel, en goed goedje goed gesproken te hebben. Dankjewel. Mijn naam is Henk Dissel en dit is mijn nieuwe single, Blijf Hangen. Ja. Al die jaren stond ze zomaar voor me, en nu zag ik opeens hoe mooi ze was zo in het licht haar prachtige gezicht het stille meisje van vroeger uit mijn klas ik stond daar even aan de grond genageld ik dacht in ding haar laat ik nooit meer gaan ik had die avond weg. mijn vrienden gingen weg toen heb ik haar daar zomaar laten staan nu denk ik. Zo'n pijn gedaan. Was ik toen maar even blijven hangen? Dan was ik zeker met jou meegegaan. Al duurt het honderd jaar. We komen bij elkaar. En zal ik altijd bij je blijven staan? Jaren later kwam ik haar weer tegen. Ze lachte en ze zei toen tegen mij. Ik wilde jou die nacht, maar ik heb op niets gewacht. Het is jammer, maar jouw kans is echt voorbij. Nu denk ik, was ik toen maar even blijven hangen? Was ik toen maar niet naar huis gegaan? Elke dag blijf ik naar jou verlangen. Mijn hart, dat heeft toch nooit zijn pijn gedaan? Was ik toen maar even Ik zeker met jou meegegaan Al duurt het honderd jaar We komen bij elkaar En zal ik altijd bij blijven staan Zelfs in mijn dromen kom je elke nacht voorbij Maar dromen brengen jou toch niet bij mij Waarom ben ik die avond nou zo dom geweest? Met jou was heel mijn leven nu Denk ik, als ik toen maar even blijven hangen, als ik toen maar niet naar huis ga. Elke dag blijf ik naar jou verlangen, mijn hart dat heeft nog nooit zo'n pijn gedaan. Zender van Zandvoort en Omstreken. Ah, oh, crackling los, a on board. We gonna ride till there ain't no more to go. Taking it slow. And love, don't you know. I'll have my own time with a poor man's lady. Hitching on a twilight train. There ain't nothing here that I care.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 If it lasts for oh, an hour, that's alright, Cause we got all night to set the world right.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 En dat ging nooit meer voorbij. Vrienden voor even, ze komen, ze gaan. Maar jij hebt altijd naast me gestaan. We delen de dromen, ons lief en ons leed. En wat in ons leed. Altijd. Al zijn we verschillend, blijken we zoveel op elkaar. Als het erop aankomt, staan wij altijd voor elkaar klaar. Kijk ons hier nu samen, we zijn er nog steeds en koesteren wat ons verbindt. Was jij er altijd? Jij bent mijn beste vriend. Dan vrienden voor even, ze komen, ze gaan. Maar jij hebt altijd naast me gestaan. We delen de dromen, onze lief en onze leed. En wat in ons? Zoek. Toch kwam ik je tegen. In één keer liep jij mij zo voorbij. ZFM, wens u allemaal fijne dagen en een voor.